Het wordt alleen maar erg. Het enige aardige is dat de boerenhuisclub geen status heeft gekregen. Buitenstaanders vinden dat een lach. Daarom heb ik nog wel plezier in. Dat heb ik ook altijd wel aardig gevonden. Maar dan moet je even niet aan zo iemand als Douma denken. Nee, het moet niet uh, serieus worden. Hoewel ik Douma wel weer kan lachen. Oh, jawel. Beste man. Maar is er eigenlijk iets wat jij wel zinvol vindt? Weinig. Ik heb gisteren een Chinees vaasje gelijmd. Vijf scherven. Tegelijk ingesmeerd en toen heel voorzichtig op hun plaats gemasseerd. Net dat het vaasje in mijn handen tot leven kwam. Ik denk dat God zich zo heeft gevoeld... dat hij de wereld schiep. Nou, dat zou niks voor mij zijn. Breken is zinloos, maar lijmen geeft voldoening. Maar ah, verschilt dat dan zoveel van wat Cassis doet? Ik maak er geen club van. Nou, je zou archeoloog kunnen worden. Maar dat doe ik niet. Ah. Jij doet alleen wat je zinloos vindt. Meidoorn bloeit. Ja. De mijdoorn bloeide ook toen. Lang geleden, al vijf jaar. Wees jij wel eens gedicht? Of he... heb je wel eens gedichten gelezen? Nee. Maar dat moet natuurlijk wel van jou. Jij leest niets. Mijn vrouw leest wel eens wat. Dat vind ik genoeg. Wat doe je dan als je niets doet? Plaatjes kijken. Van oude huizen? Nou, ook wel van nieuwe. Hangt van het boek af. Hoe moet ik me dat voorstellen? Je zit in je stoel. Je denkt, kom, laat eens plaatjes gaan kijken. Ach, zo ongeveer, ja. En dan haal ik een boek uit de kast. En dan ga ik weer zitten. En hoe lang duurt dat dan? Nou, dan kan ik heel lang volhouden. Nou, gisteravond heb ik nog in jouw boek over baksteen zitten kijken. Waar is als... dat boek? Nou, ik lees er ook niet in. De plaatjes zijn mooi. Uh, heb je altijd willen vragen. Um, jij bent een paar jaar ouder dan ik. Toen de oorlog uitbrak studeerde je al. Heb jij toen getekend? Nee. Maar dat is geen verdienste. Ik zat gewoon bij mijn ouders thuis. Het was eigenlijk een heerlijke tijd. Bistelbos is ziek. Dan, dan moet jij maar voorzitten. Ik denk er niet over. Jij bent vicevoorzitter en je bent bovendien de oudste. Wie doet het nu? Het mannetje. He, maar dan wel onder protest. Ah, gos ja, ik Ja, ik... wil jou nog iets vragen. Ja? Ja, we hebben... Volgende week de eerste vergadering van de sollicitatiecommissie. Mm -hmm. Is jou ook toevallig bekend of er onder de medewerkers van het instituut nog zijn die van plan zijn te solliciteren? De advertentie is toch nog niet opgesteld? Nee, maar het kon zijn dat je het al wist. Nee, ik denk dat de mensen die dat van plan zijn toch eerst de advertentie afwachten. Eh, ja, ja, dat denk ik ook. <laughs> maar eh, we gaan beginnen. Goedemiddag. In deze kant zit koffie, in deze kant zit thee. Koning zegt dat ik moet voorzitten, dat zal ik dus maar doen. Maar alleen als hij dan de middagvergadering voorzit. Ik denk er niet over. Voorzitter, ik vind dat een voortreffelijk voorstel. Ik steun dat van harte. Joop, ik ben de rest van de middag naar Beerta. Ad is er ook niet. Zal ik de deur open laten? Ja, laat me open. Die en ik letten wel op. Ik ben de meneer Biertouw in Wichtbold. Doe hem te groeten. Ik zal het doen. maar een beetje te filosoferen. Wie heeft je kamer opgeruimd? Ik. Je moet de groeten hebben van Günterman. Ik heb een brief van hem gehaald. En van Wichtbold. Oh. Je hebt nog een heleboel tijdschriftafleveringen van ons. Mia vroeg of je die al uit hebt. Ja, ga ze maar eens bij elkaar zoeken. Lees je nog alles? Ja. Schrijf je ook nog brieven? Ja. Van iedereen. Ja. We gaan met Karel. Hier, hier, ik die... Nooit meer? Nooit meer? Nee. En de blauwe. Mag ik even naar je agenda kijken? Blauwe, dinsdag. Hij komt vandaag. Frans Veen zit nu in een pleeghuis in de bossen bij Hilversum. Tot hij weer geopereerd wordt. Er is een nieuw gezel ontdekt. Is een kruis. Oh. Dag Anton. Dag koning. Ja. ja. Jannie kon vandaag niet meekomen. Haar moeder is ziek. Je moet ja. natuurlijk de groeten hebben. Hoe laat is het? Heel Goed. Je moet de groeten hebben van Krijn en van Atje de Boe en van Piet Riziel. en dan vergeet ik er nog wel een paar. Hoe laat is het? Hij gaat wel achteruit. No. Ik vraag me af of we elkaar nog vaak zullen zien. Ineens. Ik zeg dat hij ook zijn post niet meer openmaakt. En dat is niets voor Anto. Ja. Maar toen hij over Middelburg begon, klaar hij plotseling op. Als je het mij vraagt, is de laatste waar je aan zou denken niet Karel, maar Middelburg. Heeft hij daar nou nog vrienden van zijn leeftijd? Van zijn leeftijd niet. Ze zijn allemaal zo oud als wij ongeveer. Merkwaardig. Niet zo merkwaardig. Want op het gymnasium lag hij eruit. Omdat hij homoseksueel is? Dat wist hij toen nog niet. Nee, omdat hij arm was. Middelburg is een bekrompen stadje. Zijn vader was toch scheepsmakelaar? Zijn vader had een klein kruidenierszaakje in een arme wijk. Hm. Het is een meisje die altijd dat zijn vader uit was. Omdat hij zich daarvoor schaamt. In de crisis. Toen zijn zaak niet meer zo goed ging. heeft zijn vader daar een verzekeringsportefeuille bijgenomen. Maar dat stelde niet voor. Hoe gek. Dat hij zich daarvoor schaamt. <tie> Dat is Middelburg. Tot ziens. Hoop ik. Ik hoop het. De mededeling van de blauwe had het beeld dat hij van Beerta had ingrijpend veranderd. Maar nu over nadacht, viel er verschillende eigenaardigheden... ...zoals een wat krampachtige vormelijkheid en daarmee contrasterend... ...zijn keihard ongegeneerd niezen op hun plaats. Dat was verhelderend en ook bemoedigend. Al zou het de moeite hebben gekost uit te leggen wat er dan wel zo bemoedigend aan was. Hoe was het met Beerta? Slecht. Hoe zo slecht? Hij leest zijn brieven niet meer zijn kamer is opgeruimd. Ik heb de indruk dat hij niets meer doet. en ook nergens meer belangstelling voor heeft. Wat triest? Ja, triest. Vond het nou juist altijd zo bemoedigend wat hij er nog van maakte? Ja. Het is triest. De blauwe was er! Die ken ik niet. Je vriend uit Middelburg. Ja, ik weet al wie het is. Aardig man. Hm. Wat, wat heb jij vandaag gedaan? Russisch. Hoe was het op bureau? Ik heb een brief van Guntherman gehad. Hij vraagt of ik volgend jaar in Münster een lezing wil houden. dat doe je toch zeker niet? Ik kan er moeilijk onderuit. Gezegd dat je nooit meer een lezing zou houden. Soms kan je er niet onderuit, al neem je dat voor. Nee, zei je. Een lezing houden, dat doe ik niet meer. Het is de laatste keer dat ik een lezing gehouden heb. Dat heb je gezegd. Ja, dat heb ik gezegd. En nu zeg je dat niet meer. Ik wou dat ik het kon zeggen. Nou, zeg dat dan niet? Als je er toch weer een houdt, zeg dan. Ik weet niet of ik er nog een houd. Zeg dat dan. Je zegt zoiets om stoom af te blazen natuurlijk... En, en om je schrap te zetten. En je zei het zo stellig. Dat is afgelopen. En dat geloof ik dan. Ik, ik denk dan dat je dat meent. Ik meen dit ook. Maar je doet het toch. Ik heb ook een heel bol afgeslagen. Ja, stel je voor... dat je een lezing gaat houden als je er onderuit kunt. Zo is het toch altijd geweest, hoop ik? Je hebt toch zeker geen lezingen gehouden... omdat je het leuk vindt? Dat ga je me toch niet vertellen? Nee, tuurlijk niet. Nou moeten anderen het maar doen, zei je. Ik doe het niet meer. En nou ga je toch een lezing. Waarom zeg je dat dan? Zeg het dan niet, als je je er toch niet aan houdt. De beschuldiging dat hij mij wat zei, irriteerde hem, alsof hij te schoot. Hij kon dat niet verdragen. Maar hij had geen proberen. Hij had dat gezegd en hij zag aankomen dat hij het toch moest doen. Hij voelde zich machteloos. Niemand die zei... Arme lievelingen, je hebt het al zo druk. Probeer het dan maar als je het niet onderuit kunt. Nog even, je bent er vanaf. Dan had hij nog wat kunnen boerderen. Kunnen zeggen dat hij er toch maar mooi voor op kon draaien. Dat hij alles alleen moest doen en dat niemand hem hielp. Heb je je bril al gehaald? Tuurlijk niet, is toch morgen pas klaar. Wat eten we? Maar wil je me soms naar de keuken hebben? Zit er nu toch een borrel te drinken? Ja. Wil je niet naar de keuken hebben? Ik... Vroeger lekker af wat we eten. Zullen we wel zien? Ik ben nu niet in de stemming. Ik ben uit mijn hum.